over twee maanden kunnen we erop los prikken. Volgens minister De Jonge kunnen er vanaf mei 2,5 miljoen coronaprikken per week worden gezet. Dat gebeurt vooral op de GGD-locaties. Om al die prikken te zetten, moeten er natuurlijk voldoende prikpower klaarstaan. Dus het is fantastisch dat de GGD zo opschaalt. En daarnaast hebben ook de ziekenhuizen gezegd, joh, wij willen ook graag helpen. Ook de huisartsen uh, zullen absoluut nodig zijn en willen ook graag helpen om zoveel prikken te zetten. En zodoende willen we in totaal aan een, aan een piekbelasting van 2,5 miljoen prikken per week kunnen komen. Ook zegt De Jonge dat de coronaprik van fabrikant Janssen in april hier waarschijnlijk beschikbaar is. Van dat vaccin heb je maar één prik nodig in plaats van twee. En over prikken gesproken, in Drenthe en Groningen is het Rode Kruis nog hard op zoek naar mensen die willen helpen met vaccineren. Gaat dan wel om mensen die een EHBO-diploma op zak hebben en wat uurtjes per week tijd hebben omdat er een paar priklocaties bij komen, zijn de helpers nu hard nodig. Een blunder met het briefstemmen. In Barneveld en Epe hebben honderden ouderen een verkeerd adres doorgekregen... op de envelop waarin ze hun stemformulier moeten terugsturen. Ze moeten hun stembiljet naar Wageningen opsturen, staat erop. Terwijl ze daar dus helemaal niet wonen. Een Amsterdammer van 19 moet de cel in voor het neersteken van een drillrapper... Tussen twee van die gewelddadige rapgroepen is een hoop strijd. En deze rapper was het eerste dodelijke slachtoffer, zegt verslaggever Remco Andinga. Stom toevallig kwamen een paar jongens van, nou, van die twee groepen elkaar tegen uh, bij de lift van een flat. Toen trokken dus zowel het slachtoffer als de verdachte kapmessen. En daarbij werd drillrapper Jay Rooney doodgestoken. Sinds zijn dood is het niet veel rustiger tussen de groepen. Er zijn sindsdien nog ja, heel wat incidenten geweest. Uh, de broer van Jay Rooney werd ook aangevallen en bewerkt met een kapmes. En na Jay Rooney uh, zijn er in deze scene uh, nou ja, helaas meer doden gevallen. Afgelopen zomer nog in Scheveningen... Uh, waar ook leden van twee drillgroepen elkaar te lijf gingen. In meerdere steden zijn ze nu druk om de problemen aan te pakken. Zo wordt er nagedacht over een messenverbod voor minderjarigen.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 his name That don't matter he said cause it's all the same So can I take you home Where we can be alone The Next we're moving on Yeah! Lekker ruig begin van u twee van Zandvoort op zaterdag met John Jets en I love rock and roll. U twee alweer, Albert Jan. Jazeker. Jazeker. Net de burgemeester uiteraard gehad met de primeur. 29 maart, de vaccinatielocatie hier naast de studio van CFM. Klopt, kunnen we na de uitzending gelijk even. Uh, Kun je meteen even, even prikken? Ja. En, en dan gelijk zo, alvast zo'n zo paspoort aanvragen. Want uh, straks mag je alleen maar de kroeg in als je zo'n vaccinatiepaspoort hebt. Dus dat, ik wilde graag die dame laten me vaccineren. Kan ik de kroeg weer in? oké, okay, oké. Okay. Als, als die open gaat. Nou nee, ja, we wachten er nog heel even af. Uh, uur 2. Wat gaan we doen? Ik zei het al bij Zandvoors Nieuws in het kort. We komen uitgebreider terug op de bouw van het Nieuwe Joods Monument... wat afgelopen maandag begonnen is. En daar hebben we in samenwerking met onze mediapartner NHTV... Een, een reportage van klaarstaan. Dus daar komen we zo meteen op terug. Om half vier. Ja, we hebben een evenementagenda. Ja, schrik niet. We hebben een evenementagenda. Wel een virtuele. Ja, aan de ene kant. Een beetje virtueel. Want we worden aan het eind van, de, van deze maand, vanaf 27 maart... Kunnen de wandelaars, fietsers en hardlopers virtueel meedoen aan een van de Zandvoortse evenementen? En georganiseerd door Le Champion. Daarover tijdens de evenementenagenda meer. En ook vorige week was de eerste takeaway walk. Dat was ook een groot succes. En dat zal in de toekomst ook waarschijnlijk een, ver, een vervolg krijgen. Dus ook daar een evenement erbij. Dus als het goed is dit weekend weer trouwens. Als het goed is dit weekend weer. In ieder geval twee evenementen tijdens de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Daarnaast hebben we nog wat Zandvoors nieuws in het kort. In ieder geval, uh, van alles wat het komende uur tijdens uh, Zandvoort op zaterdag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert jan Inderdaad, het uh, tweede uur op uh, CFM. wwwcfm livenl Kijk je live mee in de studio. The club isn't the best place to find Me my friends at the table doing shots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 When we can, we let the story begin We're going out on our first date you and me are thrifty, so go You can eat, fill up your bag, and I fill up your plate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 Je woorden dus zijn juist dat je op deze plaat lekker kan bewegen, op dan. Dus uh, je weet het maar nooit, hè. Ed in en Shape of You. Volgende plaat speciaal voor jou. Je kent wel, hè. Die single over die oude Volvo. Die is onder meer gezongen door Pommelien Thijs. Die Belgische zangeres. En uh, die heeft een nieuw plaatje... samen met uh, Chris Cross Amsterdam en Kraantje Papi. Hij is heel nieuw. Hier is Tranen. Neem je de stappen die je neemt, ha? Huh? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? Jij kan het wel nemen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, god. Ja. Zo, ja, dat was uh, de nieuwe single van uh, Kraatje Papi tezamen met uh, Chris Cross Amsterdam en uh, Pommelin Thijs. Je weet wel, die, uh, die grote hit dat, uh, met uh, die oude Volvo. Ja, nee. samen met uh, Jaap uh, Reesema. Ja, nee, klopt. Ik ken hem. Dus, oké. Okay, nou, uh, we wilden even wat, uh, wat uitzenden wat niet helemaal gaat lukken. Nee. Dus wat krijgen we daarvoor in de plaats? Uh, gesproken tekst. Drunktext. Drunktext. Nou bij deze. Zoals gezegd uh, in de Zandvoortsnieuws in kort. Afgelopen maandagochtend is in Zandvoort gestart met de bouw van het Joods monument op de plek van het huidige Joods monument aan de Jacobs van Heemskerkstraat. Deze wet in, uh, in Zandvoort is opgericht uh, ter nagedachtenis aan een groep uh, Joodse ingezetenen die zijn vermoord door de bezettende macht of tijdens hun vlucht voor de Duitsers. Mede door de groeiende belangstelling voor de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Zandvoort... ontstond er bij diverse organisaties en personen de wens om in Zandvoort een monument op te richten... met daarop vermeld alle namen van in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joodse inwoners die geen graf hebben. Afgelopen maandag was het al zover en ging de eerste schep de grond in met de bouw van het nieuw Joods monument. De voorzitter van de stichting Joods monument Zandvoort, Paul Olieslagers... mocht deze symbolische handeling verrichten in bijzijn van Wilma Belder en Volker Bloemen... Het oude monument zal een plaats gaan krijgen op de algemene begraafplaats Zandvoort. En met dode herdenking op 4 mei wordt het nieuwe monument officieel in gebruik genomen. Dankjewel, Albert-Jan. Dat is goed nieuws. In ieder geval het uh, nieuwe Joodse monument gaat er uiteindelijk uh, toch uh, aankomen... hier op uh, de plek waar eerst uh, de oude gedenksteen stond... en die dan weer uh, wordt uh, overgebracht naar uh, De Begraafplaats hier in Zandvoort. Hier is de live versie van uh, Slippery People. Dat ja, is leuk hè, want uh, dan uh, merk je in één keer dat dat uh, gewoon helemaal niet de goede versie is die je draaide. Ik denk over wat Cleetie Frame zeg, zo ken ik hem helemaal niet. Dit is wel de juiste versie van uh, de platen die we voor je uitgekozen hebben. Op de zaterdagmiddag bij CFM een heilig goedemiddag. Talking Heads en Slippery People.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 En dat was uh, de gouden oude single van Elle uh, Stewart. Je kent hem wel van uh, The Year of the Cat. En dit was een uh, andere plaat, On the Border. We gaan het hebben over... De vierde omgevingsdialoog. Kijk, die bedoel ik. De gemeente Zandvoort stelt, een om, zoals velen van u al weten, een omgevingsvisie 2040 op. En dat doen ze graag samen met u. Na drie succesvolle omgevingsdialogen in februari, maart en november van vorig jaar... Ziet de gemeente u graag weer op dinsdag 9 maart aanstaande. vanaf half 8 tot 9 uur. voor de vierde omgevingsdialoog online? En de vraag, uiteraard, denkt u mee? Eerder bespraken de gemeente met u de belangrijkste uh, uh, opge, uh, opgaven voor Zandvoort, Bentveld. en vertaalden deze naar de mogelijke toekomstperspectieven. Nu gaat de gemeente de laatste fase in: in het, het opstellen van de ontwerpomgevingsvisie. De gemeente kijkt met de volgende vijf thema's vooruit naar het jaar 2040. Ruimte, economie, samenleving, duurzaamheid en mobiliteit. Hoe ziet u de toekomst van uw gemeente? Samen bepalen we dan het verhaal van Zandvoort en Benveld. Nu en in de toekomst. U kunt zich nog aanmelden voor de online bijeenkomst door een e-mail te sturen naar omgevingsvisieapenstaatjezandvoort.nl Omgevingsvisie: apenstaatje-zandvoort.nl Het programma met meer informatie ontvangt u dan uh, uh, uh, per omgaande toegestuurd. En meer inform algemene informatie vindt u uiteraard op de Omgevingswet in Zandvoort. In ieder geval 9 maart van half 8 tot 9 uur. De vierde omgevingsdialoog. Dankjewel Albert-Jan, Jan. Zometeen de evenementagenda. Maar eerst het Shanty -koor. Wellerman. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a of tea. The winds blew up her, up, down below. my bully boys blow. Huh. Soon Wellerman come to bring a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 As far as affair, the fight's still on The lane's not cut and the whale's not gone The Willowman makes his regular call To encourage the captain crew and all. Oh Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the timing is done We'll take our leave and go Soon the come to bring us sugar and Momenteel een hele grote hit, de zinger van Nathan Evans en Weller Mayen, En uh, ja, het is uh, tijd voor de evenementagenda. Het, is, het klinkt een beetje raar midden in de coronacrisis, uh, albert maar uh, ja. we gaan het toch proberen. Een evenement van uh, Le Champion. Ja, en uh, u kunt het altijd nog uh, straks rustig teru uh, terug nalezen uh, op onze CFM-app. Maar hier gaan we dan, want vanaf zaterdag 27 maart kunnen wandelaars, fietsers en hardlopers virtueel meedoen aan een van de Zandvoortsevenementen. Sportorganisatie Le Champion wil met deze virtuele editie het gevoel van de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en Zandvoortse Qirun naar de mensen thuis brengen.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 De Zandvoortse evenementen die gepland stonden voor 27 en 28 maart 2021... werden vorige maand afgelast. Normaal gesproken zouden er ruim 20.000 sporters starten op circuit Zandvoort. De organisatie geeft deelnemers nu de kans door middel van een speciaal event-app... om hun eigen moment en route te bepalen. Dankzij de live tracking kunnen deelnemers gevolgd worden... door supporters voor aanmoedigingen onderweg deelnemers krijgen van zaterdag 27 maart tot en met zondag 11 april... de tijd om hun gekozen afstand te volbrengen. Ilse Zaal, gedeputeerde rec recreatie en sponsoring van de provincie Noord-Holland... We, uh, we zijn trotse hoofdsponsor van deze evenementen... omdat deze ook in een tijd met coronamaatregelen stimuleren om op een duurzame en verantwoorde manier te in beweging te blijven. Noord-Hollanders zijn het afgelopen jaar veel meer gaan wandelen, fietsen en hardlopen. Door deel te nemen aan deze sportieve evenementen... wordt je uitgedaagd en kun je jezelf nieuwe doelen gaan stellen. Allereerst de 30 van Zandvoort. Wandelaars kunnen dit voorjaar een prachtige wandelstart maken... met een virtuele 30 van Zandvoort. Er kan gekozen worden voor de 30 kilometer, de 18 kilometer of... Speciaal toegevoegd voor de virtuele editie een kortere afstand van 10 kilometer. Dan de Omloop van Zandvoort. De Omloop van Zandvoort is een openingsklassieker van het fietsseizoen. De virtuele editie van de Omloop van Zandvoort geeft fietsers de kans... om dit voorjaar zelf hun wielerseizoen te openen. Er kan gekozen worden voor afstanden van 45, 85, dan wel 120 kilometer... Dan de zandvoort -circuiren. In het weekenden van 27 en 28 maart gaat de Formule 1 seizoen officieel van start. Dit is ook de start van de virtuele zandvoort -circuiren. De champion daagt deelnemers uit om te starten vanuit hun eigen pitsstraat... en samen met de andere virtuele deelnemers het Formule 1 seizoen af te trappen. Er kan gekozen worden voor de 4 kilometer, one lap, 12 kilometer... en de 10 Engelse mijl, 16,1 kilometer... De inschrijving is geopend tot en met donderdag eh, 8 april. Deelnemers kunnen inschrijven via de website van het evenement. Net als bij de fysieke Zandvoort-evenementen kunnen deelnemers een donatie doen voor een goede doel. Daarnaast ontvangen alle deelnemers een unieke medaille, het startbewijs en na afloop een finishcertificaat. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van Le Champion. En dat is wwwlechampignonnl virtuele zandvoort evenementen wwwlechampignonnl virtuele zandvoort evenementen En nogmaals, als u het even rustig na wil lezen, kijk even op de ZFM-app. Dan een ander uh, uh, evenement dat vorige week uh, is begonnen. De zogenaamde Takeaway Walk. Afgelopen week organiseerde liefst uit Zandvoort de eerste Zandvoort Takeaway Walk. Een wandeling door Zandvoort langs allerlei leuke takeaway adresjes... zoals je nu ook veel in steden als Haarlem en Amsterdam ziet. De wandeling vond afgelopen week in de voorjaarsvakantie plaats... op maandag, woensdag en vrijdag en was compleet uitverkocht. De komende tijd vinden nieuwe wandelingen plaats. De Zandvoortse Takeaway Walk is een wandeling van zo'n 8 kilometer over het strand... door de duinen en het oude dorp. Onderweg komen de deelnemers langs verschillende takeaways... waar een lekker gerechtje voor ze klaarstaat. Deelnemende takeaways zijn Noble Tree Café in het centrum van Zandvoort... June aan het duinrand bij de Amsterdamse waterleidingduinen... en strandpaviljoen Bodie Beach. Beachclub Vogels en Ohana Beach op het Zuidstrand. De wandeling wordt georganiseerd door Liefs uit Zandvoort, een blog over Zandvoort. Deelnemers lopen de wandeling op eigen initiatief, kiezen hun eigen moment en hun eigen route. Daardoor komen ze elkaar niet tegen en ontstaat er geen extra drukte. Uiteraard heeft de gemeente toestemming gegeven om deze wandelingen te organiseren. Door alle enthousiaste reacties van zowel deelnemers als horecaondernemers... wordt de Zandvoort Takeaway Walk de komende tijd... bij mooi weer nog verschillende keren georganiseerd. De eerstvolgende uh, wandeling uh, vond plaats uh, afgelopen vrijdag 5 december... en vandaag 6 maart. Kies voor meer informatie en inschrijving op uh, de volgende website. www.liefsuitzandvoort.com schuine-zandvoort-take-away-walk Hebt u het nog? Nog een keer. www.liefsuitzandvoort.com schuine streep Zandvoort streepje take, streepje away streepje walk. Ja, dat was hem. Ja. In ieder geval een goed initiatief, een leuk initiatief. En zo krijgen we toch weer een beetje... Reuring in de tent. Kan ik dit uh, ook nalezen op onze app, uh, Albert uh, Volgens mij wel. Oké, okay, nou ja, gelukkig, ja, ja, ja, gelukkig, wel, ge ja, ja. gelukkig. Dit is jouw tekst. Heel goed, dankjewel, <lacht> Albert -Jan. Dat was hem, de evenementagenda. Is leuk om hem weer uh, terug te hebben. Ja. Ja. Gaan we die er uh, weer in de evenementagenda? Als, als, als er evenementen zijn de, die, op die, zoals die zoals de champions, natuurlijk prachtig dat er in ieder geval weer uh, wat kan gebeuren, ondanks de corona en de creativiteit van de ondernemers tijdens de takeaway walk geweldige initiatieven en weer een beetje reuring in het dorp. Zo is het, daar worden we blij van en ook een lekker zonnetje op dit moment hier in Zandvoort. en de nieuwe single van Dua Lipa. silence. Awesome, de nieuwe single van uh, Dua Lipa en We Are Goods deze week of afgelopen weken zijn de coronamaatregelen weer een klein beetje versoepeld. Albert-Jan, ben je al bij de kapper geweest? Uh, morgen, Maandagmorgen 11 uur. Maandagmorgen 11 uur. Ja. Maar uh, ja, je was er vroeg bij, hè, geloof ik, met de reserveren bij, uh, bij de kapper. Ja, ik denk... Uh, de, la, bedoel, afgelopen week hebben ze we natuurlijk ook... Al, nee, wanneer zijn ze open gegaan? Uh, afgelopen, woensdag. Uh, afgelopen woensdag. Afgelopen woensdag. Nee, We uh, waren het al eens kapperszaken, die gingen morgens om 5 uur al open. <laughs> ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Nou, nog tot 9 uh, uur s'avonds een grote rij voor de deur, uh, weet je wel? Ja, nee, die, die, die voor mij dat is op afspraak. Dus uh, dat is allemaal keurig coronaproef uh, geregeld. Dus maandagmorgen om 11 uur zit ik uh, bij de kapper. Ja, en iedereen wil ook een uh, tattoo hebben meteen. Want ik hoorde dat uh, iemand die een tattoo shop uh, heeft... Uh, ja, die heeft uh, de komende weken zit die al helemaal bommetje vol. Gewoon, iedereen uh, wil toch, uh, toch maar die tattoo uh, laten, laten zitten. En hetzelfde geldt voor de nagelspecialisten en dergelijke, de schoonheidspecialisten. Ben je daar al geweest, Albert-Jan? Uh, nee, nog niet. Nee? nee? vrouw heeft wel een afspraak gemaakt. Okay. Dat, dat werd ook uh, al. Duo... Kan man. je niet in duo gaan met je vrouw? <laughs> Twee voor de prijs van Twee één. Twee voor de prijs van nee. één. Je weet het nooit. Nou ja, in ieder geval, je zei het ook tegen mij, hè. Van, uh, ik hoop dat de kapper binnenkort weer eens open is. Ja. Dus ik heb uh, inderdaad uh, vorige week, uh, dinsdag heb ik uh, gekeken. Hè, kon ik uh, reserveren online? Ook alweer online, ja. Dus, uh, dus uh, heb ik, uh, online heb ik een reservering gemaakt. Eerst volgende tijdblok, wat uh, beschikbaar, beschikbaar was, was 17 maart om 10 uur 30 op een woensdag. Dus 17 ja. maart, 10 uur 30, dan uh, ben ik aan de beurt. Ja. Dus je moet gewoon twee weken wachten als je reserveert. Kun je nagaan, het ja, zit helemaal bommetjes vol. Ik hoop dat ze dan nog open zijn. Krij ja, dan krijg je dat weer? Ja, zo, je, zo je, je weer. net. Ja, maar als je haar maar goed zit, hè, zullen we maar zeggen. De afgelopen week heeft natuurlijk Django McCroy zijn nieuwe songfestival gepresenteerd. En dat bracht me meteen bij die groep Vulcano... want die hebben ook meegedaan aan het songfestival heel veel jaren geleden. dat we naar het uh, Songfestival gaan met uh, Bro. Maar dat ging natuurlijk helemaal niet door. Dit jaar gaat het gelukkig wel door uh, hier in uh, Nederland. En dit is de Nederlandse inzending die je uh, zojuist hoorde. jean McGroy en uh, Birth of a New Age. Uh, we gaan het helemaal over uh, het broedseizoen... ...want dat is uh, weer uh, losgegaan, ja, de kweekvijver. Een gewaarschuwde wandelaar, zeker fietser, telt voor twee... Zoals uh, iedere natuurliefhebber niet is ontgaan... is dat de nat nat natuur zich ontwaakt alweer uit haar winterslaap. Ook in de duinen van het Nationaal Park zuid kennemerland bouwen veel vogels de komende maanden hun nest... en zingen de mannetjes het hoogste lied om de vrouwtjes te verleiden. Het broedseizoen is weer begonnen. Om bezoekers nog extra te attenderen op echt, echt op de paden en de wegen te blijven... hangen gedurende het broedseizoen bij drukke entrees fraaie spandoeken... met erop de slogan Blijf jij op het pad dan blijf ik op mijn nest. Samen zorgen ze er dan voor dat het Nationale Park een veilige broedplek is... waar de dieren ongestoord hun jongen kunnen krijgen en grootbrengen. Nu het voorjaar is begonnen, trekken steeds meer mensen de natuur in om hiervan te genieten. Sinds de crisis is het een aantal bezoekers van het Nationale Park is sterk toegenomen. Om bezoekers te informeren over het broedseizoen... zijn ze de campagne Blijf jij op het pad, dan blijf ik op mijn nest gestart. Al dus Gwen Pellinghof, coördinator communicatie en educatie... van het Nationale Park Zuid-Kennemerland. Als broedvogels voortdurend gestoord worden door bezoekers... die van de paden en wegen afgaan... kunnen zij het Nationale Park als een onveilige broedplaats ervaren... en kunnen zij er zelfs voor kiezen hier niet meer te gaan broeden. Met als gevolg dat de vogels wegtrekken uit het Nationale Park... Op de paden blijven is niet alleen van belang voor broedvogels. Ook andere dieren zijn zoals konijnen, reeën, hagedissen en hazen... krijgen in het voorjaar jongeren en hebben rust en ruimte nodig. Er zullen dan ook een aantal paden worden afgesloten. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van het Nationale Park. www.np-zuidkennemerland.nl wwwnp in ieder geval blijft u op het pad, dan blijf ik op mijn nest. Is het zo, Alperja? Ja, of in mijn holletje. Oké, okay. de... ja, jij mag in je holletje. Voor, voor, voor ze gaan in een hol. Oké, okay, dank je inderdaad. Blijf op het rechte pad, hè. dat is eigenlijk een beetje de, de melding. En dat hoort allemaal bij de lente. Dan gaat de natuur ook weer helemaal los. En wordt het weer gezellig en wordt er heel wat afgefloten. Ook hier in Zandvoort trouwens hoor.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 En dat was Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de Tantas-assistenten. Daar worden we vrolijk van. En dan een uh, lekker zonnetje hier in En is het helemaal goed, hè? Echt geweldige muziek op de radio. Dat hebben we beloofd deze zaterdagmiddag. Hier is de single van uh, Richard Marx. Ik van de week bij onze collega's loskomen. Die nemen we even mee op de zaterdagmiddag. En vandaar lekker nu gedraaid. De oude van Richard Marks. Die ken je onder meer van Right Here Waiting. En dit was een andere grote hit van hem. You're the Set a Fight. We hadden vanmorgen burgemeester David Molenburg in de uitzending... Dat is allemaal bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En B. Sonneveld sprak met hem. En uh, ja, ook nog een primeur had uh, de burgemeester te melden, Albert-Jan. Ja, die hadden we, voor degenen die later hebben ingeschakeld... herhalen we dat bericht ook nog even. Want het is toch wel een belangrijk vaccinatiebericht. Want op maandag 29 maart zal de inmiddels veelbesproken... mobiele vaccinatielocatie in Zandvoort zijn deuren openen. Dat maakte, dus, zoals gezegd, burgemeester David Molenburg... vanmorgen tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort uh, kenbaar... De mobiele vaccinatiebus wordt op het terrein van de oude gasfabriek naast, de, naast onze radiostudio geparkeerd. Zo kunnen de Zandvoorters vanaf dat moment daar terecht en hoeven ze dus niet meer naar Schiphol. De GGD Kennemerland opent volgende week overigens de eerste extra vaccinatielocatie in het Kennemer Sportcentrum bij de IJsbaan in Haarlem. Maar in ieder geval vanaf 29 maart kunnen we dus ook in Zandvoort gevaccineerd worden. En wie en waarom en wanneer en zo'n waarom, waarom niet, dat zal allemaal nog wel een keer bekendgemaakt worden. Dat horen we heel binnenkort. Dat horen we heel, heel Nou, heel goed kort. nieuws. Maar in ieder geval, er kan dan vanaf 29 maart gevaccineerd worden hier bij onze parkeerplaats naast onze studio. Ja, dus uh, tussen de fietsenhandel van, uh, van Martijn uh, in, in uh, de CFM studio ja. ben je van harte welkom. 29 maart. Hoe of wat hoor je later en uh, lees je ook later in de Cfm -app. Onze eigen app die je altijd uh, kan, uh, kan downloaden. Onder meer in de Play Store van uh, Android. Dan uh, gaan we het nog even hebben over die andere twee locaties. Want dat zei je al, hè? Uh, Haarlem dat gaat uh, 12 maart open. Dat is uh, volgende week vrijdag. Dit is uh, in het Kennemer Sportcenter uh, aan de Randweg bij de IJsbaan. Klopt. En dan gaat uh, die dat, na dat weekend, dus op uh, 15 maart... In Beverwijk gaat het open bij de Bazaar. Goed. Dus uh, al daar. En 29 maart zijn wij lekker aan de beurt met een uh, eigen vaccinatielocatie. Daar zijn we wel naartoe. want nu, nu moet je nog naar Schiphol. Ja, en als je dan 90 bent, dan is dat een hele onderneming. Ja, ondanks dat de coureurs van het circuit Zandvoortje uiteraard bijstaan. Hè? Ja. Dus uh, dat is goed nieuws en een goede actie van het uh, circuit Zandvoort. We gaan op nou weer op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarin zijn we er nog 1 uur lang. Zandvoort op zaterdag met onder meer het gedicht van de week. De Pit Report, het dier van de week. SOS Live en nog veel en veel meer, Aldert-Jan. Ik zou lekker blijven luisteren als ik jou was. En Dexie's Midnight Runners, come on, Aline.